Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op een Noord-Duitserse Nederlandse man opgepakt met 1700 kilo aan katplanten die in Duitsland zijn verboden. De politie zette hem bij de stad Oldenburg aan de kant omdat zijn bestelbusje te zwaar beladen bleek. In de laadruimte lagen tientallen jutezakken met kat. Dat zijn bladeren die als je erop koudt een licht stimulerende werking hebben. Ze zijn vooral populair bij Somaliërs en Jemenieten en zijn in Nederland toegestaan, maar in veel andere landen verboden.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 Houten hart de dames voor u hebben het al lastig dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite. Als toen ik het potentieel nog had, het gouden goud maakt klein.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 I'm <laughs> not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 It's my time, it's my life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 I like how it feels I consider the best. <laughs> I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts so like Carlos Slims or at least the Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But, But I've been here. I, I travel through time zones. Give me some of my maca and this on Enrique Glissia. Translation Enrique Churches. Confessional. Dale, my amiga. lo todo. Ton palante tu nombre yo me hago for. So don't te preocupes. baby for real. Because you gon' like how it feels. Ja!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 door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou. Ik mis de zomer in de zomer, en meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou, en ik blijf jou altijd jou want door jou wordt de lucht weer blauw. De hemel, dus laten we die ruzie maar weer snel vergeten. Ja, door jou voel ik me nooit alleen. Je bent adembenemend van top tot teen. En jij vult me aan. Mijn liefde is groter dan de oceaan. Ik mis het gloofje op mijn schouders. Je liet de storm verdwijnen. meer nog mis ik jou. Je liet de zon schijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik ben jou de trouw, want door jou de lucht in blauw. Jij, ja, jou, de lucht blauw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 We en we zien alle